9 uur gerkluk met het NOS-journaal. In grote delen van het land is het noodweer. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in bijna het hele land. Het gaat erbij om zware onweersbuien, harde windstoten en hagel. Rijkswaterstaat roept automobilisten op niet onnodig de weg op te gaan. De NS rijdt al sinds vanmiddag met een aangepaste dienstregeling en dat zal ook de rest van de avond zo zijn. De spoorwegen maken zich zorgen over mogelijke schade aan bovenleidingen, relaishuisjes en takken op het spoor. ProRail heeft de hele nacht storingsploegen paraat. De treinen rijden morgen volgens de normale dienstregeling... maar de NS raadt reizigers aan om via internet te controleren... of er storingen zijn voor ze van huis gaan. Vervoerder Arriva waarschuwt dat reizigers in het midden en zuiden van het land... vanavond rekening moeten houden met vertragingen. Christine Lagarde wordt de nieuwe chef van het Internationaal Monetair Fonds. De Franse minister van Financiën is gekozen door de 24 leden van het imf bestuur Haar benoeming werd al verwacht.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 De partijleden legden de eet niet af uit protest tegen de gevangenschap van twee van haar leden. Die zitten al zeker een jaar in de cel, maar stonden toch op de kieslijst. De rechter bepaalde vanochtend dat de twee niet worden vrijgelaten. De partij is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Ook de pro-Koerdische BDP gaat om dezelfde reden niet het parlement in. Ook van die partij zit iemand vast. Volgens de AK-partij van premier Erdogan is Turkije ook te besturen zonder die partijen. Het weer, hevige onweersbuien, met kans op hagel, zware windstoten... en plaatselijk wateroverlast. Morgen koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Uiteraard heeft het verkeer last van zware onweersbuien. Die trekken dus van de zuidelijke helft van het land naar het noordoosten. Tijdens de buien kan het zicht op de weg snel teruglopen... en er kan natuurlijk ook wateroverlast ontstaan... en er is kans op zware windstoten. Dan is er een ongeluk gebeurd. Dat heeft ook met het weer te maken op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daardoor zijn er uh, uh, acht auto's op elkaar gebotst op de Van Brienenoordbrug. De hoofdrijbaan is dicht en dat leidt tot een file van twee kilometer. Wegwerkzaamheden veroorzaken een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. tussen de afrit Maren en de afrit Dendolder twee kilometer. Dit is radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Piet Paulusma die is na half tien te gast. Er is al lang niet zoveel over het weer gepraat als vandaag. Het is een ontzettend drukke dag voor Piet. Vandaag verder heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verbod op ritueel slachten. Een hele discussie die helemaal niet nieuw is. Er is al eerder een ritueel slachtsverbod geweest. En wanneer dat was, dat hoor je over vijf minuten. En de politie heeft foto's van zes Britse criminelen op internet gezet. Eh, Britse boeven zijn namelijk veel in Nederland aan het werk. Heel veel in Amsterdam, er worden steeds meer Britten opgepakt. En volgens de politie moet dat maar eens afgelopen zijn met die Britse criminelen die dus naar Nederland komen. Eh, misdaadjournalist Gerlof Lijstra van Elsevier die legt zometeen uit waarom die Britten het hier zo fijn vinden. Today's topics. In today's topics het meest besproken nieuws van de dag. Waar haalt Nederland het vandaag nou weer over in de file op de eerste hulp en aan de koffietafel en online? Dat weet Luc Kink ook te bezichtigen op de webcam 2 2nl Met de eerst nummer 5 daar staat de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Vandaag werd hij gekozen onder het motto als het aan Fred de Graaf ligt dan kies je voor Fred de Graaf. De Graaf Fred de Graaf. GJ de Graaf. Fred de Graaf. Fred de Graaf. De Graaf Fred de Graaf. Fred de Graaf. De Graaf Fred de Graaf. F de De Graaf Fred de Graaf. Fred de Graaf. F de graaf, de graaf, de gaan, de de de Graaf dus, dat was de burgemeester van Apeldoorn... en nu dus voorzitter van de Eerste Kamer... met enorme meerderheid gekozen. En dat is niet zo gek, want Fred de Graaf was de enige... die voorzitter wilde worden. Ja, een verkiezing blijft een verkiezing. En, uh, uh, je kunt zeggen, ja, als er maar één kandidaat is... dan valt er weinig te kiezen, maar... Uh, uh, maar dat is natuurlijk ook zo. Toch kon je als lid van de Eerste Kamer ook Blanco stemmen. En dat is ook gebeurd. Eén Kamerlid kon niet kiezen uit Fred de Graaf of Fred de Graaf. En dus koos hij voor Blanco. En dat terwijl Fred echt een politiek dier is. Ik was... Uh,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 En ik heb besloten om daar, eh, om, uh, om, uh, op die trein te stappen. Ja, nou ja, de trein blijft natuurlijk wel gewoon de Eerste Kamer, dus het is meer een soort trekschuit. Maar goed, de Graaf legt trouwens niet alleen zijn functie als burgemeester van Apeldoorn neer. Hij stopt ook als voorzitter van de Nederlandse Jagersvereniging. Dan nummer vier de directeur en drie andere leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk zijn vanmorgen vroeg gearresteerd. Van begin januari brak bij het bedrijf een enorme brand uit. Die veroorzaakte veel overlast in Moerdijk en de wijde omgeving. Volgens het Openbaar Ministerie kon die brand zo groot worden omdat chemiepak grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opsloeg en bewerkte op plaatsen waar dat niet mocht. En dus zijn vanmorgen vroeg de vier van hun bed gelicht. Die zitten nu dus vast, ze worden opnieuw verhoord, ze zijn al eerder verhoord in, de hele, in het hele traject. Uh, ze krijgen de onderzoeksresultaten voorgehouden. Ze mogen daarop reageren. En dan is uh, het bekijken of ze dus weer uh, op vrije voeten worden gesteld of niet. De aanklacht is behoorlijk fors, want op deze delicten, deze milieudelicten... kunnen alle vier een maximale celstraf van zes jaar krijgen. We gaan door met nummer drie. Dat is de aardbeving in de buurt van Delfcel en Appingendam. Uh, als gevolg van gaswinning uh, vinden in Noord-Nederland aardbevingen plaats. Die zijn soms heel licht dat mensen het niet voelen. Maar soms als ze iets zwaarder zijn dan 2.0 uh, op de schaal van Richter, dan zijn ze ook voelbaar. En we hebben gisteravond een trilling uh, gehad van uh, 2.7 in de buurt van Delft, Zeiling, Ampergedam. Ja, en wat deze meneer trilling zegt, bedoelt hij een flinke knal, merkt ook de bewoners. Het was een enorme druin. Ja, het was echt indrukwekkend. Ja, een enorme druin. En we hebben wel eens vaker uh, aardschokken en uh, aardbevingen meegemaakt. Ook wel eens, ook wel heftig hoor. Maar ik vond deze wel uh, echt imposant. Ja, imposant. En ook wel een beetje creepy. Ja, ik vond het echt een beetje... Ja, ik vond het ook wel eng of zo. Een buurman dacht ook dat er eerst een vliegtuig naar beneden was gestort of zo. Maar nee, het was gewoon heel duidelijk vanuit, vanuit de grond. Een heel massaal gelijk is een boomgeluid. Het aquarium ging... Het water ging helemaal een soort golven. Ja, wat vond je ervan toen je die schok voelde? Best wel raar. Wat dacht je? Ik dacht dat er iets op de grond valde, gewoon. Viel. Zeker tienhuizen hebben schade. Ja, dan moet je, echt moet je wel, ja, anders leert hij het nooit. De beweging had dus een kracht van 2,7 op de schaal van richten. Tenminste, daar moeten we dan maar van uitgaan, want zeker weten doen we het niet. Het KNMI is namelijk niet echt onafhankelijk, zegt VVD-Kamerlid René Leegte. Kijk, het, het KNMI is het zogenaamde aanspreekpunt voor IPCC. En dat betekent dat zij uh, uh, altijd volgen wat IPCC zegt... En dat vind ik kwetsbaar, omdat er ook zoveel andere uh, geluiden over het klimaat te horen zijn. Volgens Leegte is 20% van de onderzoekers bij het KNMI niet onafhankelijk. En dus moet er wat gaan gebeuren. Ik vind dat het KNMI weer moet worden. Nu, nu, nu komen de zogenaamde klimaatskeptici of realisten, zoals ik het liever noem, komen nu nauwelijks aan bod. En dat is niet goed. Geen geld dus meer. Voor het KNMI, zegt de VVD-staatssecretaris Joop Adsma is in gesprek met het KNMI over de toekomstige taken van het instituut. En dan de nummer 1. Even kijken hoe zou het KNMI nou vraag kunnen nemen op dat nieuws van zo net? Ah, ja. Natuurlijk. Dat is vandaag de landelijke dag der verdoemenis. De dag begon dan wel kappelend en vriendelijk. Maar uiteindelijk gaan we eigenlijk gewoon allemaal kapot.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 Het drukgebied boven Frankrijk. En dat komt recht op ons af. If you try to us, then er kunnen zware onweersbuien zijn. Met zware windstoten tot zo'n 75 of 80 km per uur. Hagel moet u daar ook rekening mee houden. Al met al een situatie om te degen rekening mee te houden. Dat betekent dat de treinen langzamer moeten rijden. Dat leidt uh, tot een langere reistijd en ook een langere rijtijd van de treinen. Dat betekent dus vertragingen. En ook precies tijdens de spits. Dus het begint allemaal zo'n beetje vanaf drie uur. Drie drie Nederland zet zich straf voor het aangekondigde noodweer. noodweer. noodweer. Op sommige plaatsen is het al begonnen. het ene op het andere moment lijkt het of het nacht wordt. We hebben net nog een stormband gekocht. Die doen we over de voorten. Het noodweer komt dus nu Nederland binnen. Nu, nu, nu. Eerst Limburg. Daarna Brabant. Maar hier, boven Zuid-Holland, ontstaat nu ook een zware onweersbui. Kijk, hier komen ze aan. En dat zijn, echt, dat zijn echt zware onweersbuien. Daar zullen we vanavond en vannacht volop mee te maken krijgen. Noodweer trekt op dit moment over Nederland. Meldingen van uh, onweersbuien, hagel en windstoten komen uit Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. En morgen is het dan heel ander weer. Vrij droog weer, wat zon, een hele verraden. Dus, <laughs> Hey nee, uh, dat was hem weer tot morgen. Eén pies, Dat was het. <laughs> Pot gaan we met z'n allen. Leuk tot morgen, Yo. tenminste, inshallah enzovoort. Ja, uiteraard, ja, uiteraard uh, uh, eisen en wederdienenden ja, enzovoort. Ja. ja, nou, tot dan. Onverdovend ritueel slachten, dat uh, mag niet meer. Na maanden heftig discussiëren heeft de Tweede Kamer vandaag het onderwerp afgehamerd... en ingestemd met een verbod. Nou, groot protest bij veel gelovige moslims en joden in ons land. Maar toch is het niet de eerste keer dat ritueel slachten verboden wordt in Nederland. Historicus Jaap Cohen. goedenavond. Goedenavond. Ja, net nog je vader bij twee dingen. Toen dachten we, Ik nou, het al. Ja, ja, wij zijn BNN, we gaan voor de jongere soort, dus goed dat je ja. even bij ons bent. Ja. Um, jij hebt daar verstand van, de ritueel je hebt er onderzoek naar gedaan. Wanneer was dat eerder dan verboden al? Nou ja, het is uh, een van de eerste maatregelen geweest van de Duitsers toen ze Nederland bezetten. Um, op 31 juli 1940. Um, stelden ze hier een verbod in. En dat was natuurlijk helemaal ingegeven vanuit uh, antisemitisch oogpunt. Hè? Dus de uh, joden die hadden een uh, privilege hier om uh, um, uh, ritueel te kunnen slachten. En dat vonden ze natuurlijk maar helemaal niks. Ja, dus dat is afgeschaft. En, uh, dus dat mocht niet meer. Maar stemden joden daar ook mee in? Of, of zijn ze stiekem toch onverdoofd ritueel gaan doorslachten? Nou ja, de die hebben toen gezegd... Nou ja, omdat het zulke buitengewone omstandigheden zijn moeten wij daar helaas mee instemmen, maar ze konden eigenlijk helemaal niet anders. Ja. Uh, ja. Is daar veel, ik bedoel natuurlijk, dit is ingesteld door Natie Duitsland... maar is, was daar veel discussie over überhaupt in die tijd? Nou, daar is inderdaad al eigenlijk uh, vanaf eind 19e eeuw heel veel discussie over geweest. Um, met name eigenlijk vanaf de opkomst van de, van de uh, dierenbescherming. Ja. Mm -hmm. um, en eh, nou ja, het kwam natuurlijk helemaal op toen in 1933 Hitler in Duitsland het eh, verbod op het Ritueel Slachten instelde. En toen werden er in Nederland ook eh, allerlei brochures geschreven eh, die dus tegen dat Ritueel Slachten ingingen. Het ging over de vrede en de bloedige praktijken van de Joden. En dan zag je dan foto's van, eh, van Joodse slachters met eh, wilde haar, grote baarden en dan met enorme bloedige messen in hun handen die dan eh, de dieren martelden. En dan op de volgende pagina zag je fotootjes van uh, uh, keurige uh, niet, nee, of Nederlandse niet-Joodse slachters die dan met een schone schort uh, voor de foto uh, poseerden ja, ja. met naast hun een, een, een, een kalf dat dan in zo'n uh, uh, verdovingsapparaat zat en dat dan heel rustig daar uh, zat te wachten tot hij verdoofd werd. Ja, dus en dat het... was natuurlijk pure propaganda. Ja, en toen, nou ja, toen ja. werd het dus uh, verboden omdat het... Uh, al, nou ja, er waren... Een... Natuurlijk tegen Joden, dus ik in, in ga een beetje, beetje verstrekt in mijn eigen woorden. Ja. Zo, zo ingewikkeld is het. werd verboden in ieder geval door Nazi-Duitsland, want Joodse maatregelen, daar zijn we tegen. Uh, maar toen ja. na de uh, oorlog zijn alle Duitse maatregelen weer afgeschaft. Dus toen, dus, cool. toen, dus toen mocht het weer. Maar is het, was er het toen ook discussie van, kan ik me zo voorstellen van ja, in, in de oorlog mocht dat ook. Hebben de opperrabijnen gezegd, nou ja, is een uitzonderingsmaatregel. Ik kan me zo voorstellen ja, dat, dat er wel discussie over is geweest toen. Dat werd toen natuurlijk tegen de Joden gebruikt. Hè, door de, met name de dierenbescherming. Die zeiden van, nou ja, uh, in de oorlog hebben jullie toen ook ermee toegestemd. Waarom kan dat nu niet meer? En uh, uiteindelijk heeft dat wel het gevolg gehad dat in 1948 de koosgeslacht wel beperkt werd. Dus uh, alleen nog in de dertien grootste Joodse gemeenten, daar mocht, uh, mochten de Joden nog koos verslachten. Uh, maar dat was dan ook het enige. En nu dus uh, is het officieel dat het niet meer mag, onverdaafd ritueel slachten. Nou ja, dit is natuurlijk dat amendement, dat is aangenomen... dat als je kan bewijzen ja. dat het geen leed veroorzaakt. Maar goed, zoals Marianne Thiem zegt... dat is waarschijnlijk alleen maar een letter op papier. Moet nog maar zien of dat in de praktijk wordt gebracht. Ja. Dankjewel, Jaap Cohen. Okay, nou, en tot ziens. Dan. Dag. Zometeen hoor je wat Engelse criminelen in Nederland doen. En uh, ja, die uh, windstoten 100 km per uur die zijn dan eindelijk aangekomen. Zometeen uh, hoor je Piet Paulusma over dat noodweer dat toch even op zich liet wachten vandaag. En Schijn je geloof ik te zeggen. Be the one. Het is dinsdag, dat betekent dat we de gebeurtenissen uit de wereld van media en entertainment bespreken. Vanavond niet met Bridget Maasland, zoals gewoonlijk, maar met Evert Zantegoed, de hoofdredacteur van de privé. Evert, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het over een zaak die je nou niet zo heel veel op Radio 1 hoort... maar waar wel heel erg veel mensen al dan niet stiekem van smullen. Ik ook, persoonlijk. Ja, dat is het grootste society drama in jaren. In ja, ja, de ja. zaak Breukhoven. De ja. ultieme showbizfamilie familie natuurlijk, de familie Breukhoven... Met, met de steenrijke Hans Breukhoven van de Free Records Shop... en zijn vrouw, of nee, inmiddels ex natuurlijk, Connie Breukhoven, alias Vanessa... en hun dochter Constanza, die de kluis heeft geroofd... Um, eh, Dat speelt zich allemaal afgelopen vrijdag, het laatste nieuws. Dat ja, daarvan verdacht wordt, moet je nog zeggen, tot volgende week ja. uh, als de uitspraak er is. Ja, want leg nog heel even kort uit voor die anderhalve, misschien uh, man en een paardenkop die, <laughs> die, die, die het niet heeft gehoord. Die op de maan was, ja. ja. Nou ja, eind december heeft zich daar een merkwaardige inbraak voorgedaan in die villa. Uh, daar is de kluis verdwenen met alles wat erin zat: horloges, rechtscheidingstukken. Uh, uh, de villa van Hans over? Ja, de villa ja. van Hans over in Wassenaar. En uh, Hans zelf was er onmiddellijk van overtuigd dat uh, zijn dochter, oudste dochter Constanza daarmee te maken zou hebben. En, en eigenlijk ook haar, uh, haar echtgenoot, haar man, haar vriend, de vader van haar twee kinderen. En hij heeft de politie getipt dat ze maar op dat spoor moesten gaan zitten. En merkwaardig genoeg is de politie ook nooit op een ander spoor, uh, spoor nee. nagetrokken. En waarom wist dus hij dat meteen zo zeker? Heel erg. Ja? Waarom wist hij dat meteen zo zeker dat zijn dochter erachter zat? Ja, omdat bijna niemand toegang, omdat er geen sporen van braak waren. Bijna niemand wist waar die kluis verborgen zat in de kleedkamer van, van, van zijn ex-vrouw. En uh, dat er dat, uh, ook, ook, ja, dat, dat, uh, een heel merkwaardig inbraak was, juist op het moment dat hij op vakantie was. Ja. En hij dacht van, nou dat moet wel in een duwhoek zijn. En de politie was het kennelijk met hem eens, want die zijn nooit ergens anders gaan zoeken. Nou, afgelopen vrijdag uh, stonden ze voor de rechter. En uh, toen liet Hans Breukhoven ook via de officier van justitie weten hoe hij zich voelt. Luister even mee. Hans Breukhoven heeft mij ook enkele malen verteld dat hij het heel erg vindt dat hij zijn dochter kwijt is. Sinds de inbraak hebben zij geen contact meer met elkaar gehad. En dat steekt hem heel, heel erg. Dat doet hem veel verdriet. Ja, het is eigenlijk het is bijna een groot Shakespeareans drama geworden, dit hè? Ja, het is, het, is een, het is voor het eerst denk ik dat de sympathie van Connie helemaal bij Connie ligt. Dat als je dit overkomt, terwijl je met de beste wil van de wereld... vier kinderen geadopteerd hebt, waarvan er één dan zo ontspoort... dat is wel heel erg treurig. En uh, kijk, er zijn twee kinderen die vandaag natuurlijk een verhaal doen... en zeggen dat, Connie, dat ze door Connie nooit iets tekort gekomen zijn... om een prachtige opleiding hebben gekregen en zo. De twee andere kinderen, Shanna okay. of zo en ja, Ma Marvin, ja. Marvin. Dat is ook wat we er eigenlijk allemaal van meegekregen hebben. De familie was natuurlijk... Uh, Vrij open in, uh, in de publiciteit altijd. Hè. Er waren altijd op vakanties en overal werden reportages gemaakt in de bladen. Toen het heel goed met ze ging. Ja. En de, de keerzijde van, het, uh, van al die publiciteit is dus nu het slecht gaat. Ja, dat ze daar niet heel erg van gediend zijn. Maar dat, dat de kinderen nooit aan iets ontbroken heeft, dat, dat, uh, dat is wel duidelijk. Afgelopen vrijdag hoorde die dochter Constanza de eis tegen haar. Uh, de officier van Justitie zei het volgende. Ik zal beginnen met uh, Constanza. Ten aanzien van haar vind ik een passende straf, 15 maanden gevangenisstraf... waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ja, dat dus is toch wel echt wel een behoorlijk serieuze zaak. Al zitten we natuurlijk inderdaad ook allemaal stiekem ervan te smullen. Wat ik me afvroeg, dat weet je vast even... is, um, er, er komt dan elke dag wel weer een klein dingetje naar buiten. Vandaag met die, met die twee andere kinderen die het opnemen Hallo. voor hun ouders. Is dit daar nou een heel offensief achter, een publiciteitsoffensief? Of, of nee, het is dat niet iedereen doet zijn best om daar... Maar dat uh, over te weten te komen. Ik heb er zelf als eerste over geschreven. De Telegraaf begin januari was dat. Dat was twee, drie weken na de, na de kluisverhoofd. En vanaf dat moment heeft iedereen zich er op opgestort. En, en toch komt er heel weinig naar buiten eigenlijk. Het zijn wel details. En het zijn, maar de, de hoofdpersonen zelf houden het tot nu toe hun mond. Hans en Conny, uh, heel sumier commentaar. Constanza zelf is uh, sinds heel vrije voeten, is eigenlijk gevlucht voor de pers. Uh, Mo is vrij, maar ook hij heeft nog niet gesproken... met de pers of daar contact mee gezocht. We hebben destijds die, die politiestukken gehad natuurlijk. Dat was vrij opzienbarend. Al die, die, die, die Al duizenden pagina's die per ongeluk... op jouw bureau terechtkwamen, ja, toch? Ja, meer dan duizend pagina's uiteindelijk. En dat zijn de dingen die naar buiten gekomen zijn. En daar is de informatie uit de rechtszaak vorige week bijgekomen. Ja, en hoe Constanza zich voelt zoals wij allemaal vandaag. Er hangt er gewoon een zware bui boven haar hoofd. En wanneer die losbarst, dat, dat weet ze volgende week vrijdag. Dan weet ze of ze daadwerkelijk de gevangenis in moet. En ik denk al wel zelf te weten dat zij hoe dan ook in, in hoge groep zal gaan... Om, om het daadwerkelijk zitten zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, maar deze, geloof ik, overweldigend bewijs tegen haar, hè? Dus dat... Er zijn veel aanwijzingen zijn dat, dat zij inderdaad de sleutel was naar de kluis. En, ja. en, en op de een of andere manier aan die hele zaak heeft meegewerkt. Ja. Hoe kan het nou toch dat, dat Nederlands bekendste en misschien wel de meest beruchte showbiz familie dit dan overkomt? Dat is toch bijna te toevallig geworden. Ja, dat is, als je van hoog komt, kun je hoog vallen. Er is altijd veel te doen geweest in die familie. Ik schrijf er al heel lang over, al 25 jaar, denk ik. En ook in de tijd dat het nog allemaal voor de buitenwereld een koek en ei was, heb ik al heel veel geschreven over buitenrechtelijk affaires van Hans en Connie die op zoek ging. naar Het was allemaal niet zo, uh, zo mooi als, als het leek. En dat vinden mensen in het algemeen wel mooi om te lezen. En ja. ieder huisje heeft een kruisje. Nou, de, de, de Breukhoven in Wassenaar die heeft er inmiddels wel een paar. Ja. En dat is wat uh, ja, mensen... Uh, Enig leedvermaak bij heel rijke mensen het is niemand vreemd, denk ik. Jou ook niet. Smil jij ervan, ja, namelijk, persoonlijk de ook? We handelen het ook professioneel en ik ken alle betrokkenen. En dat maakt ook dat je af en toe nog een beetje inhoudt. En je, leedvermaak is op zich wel vreemd. Maar dat, mensen, dat het een mooi onderwerp is voor de bladen, ja, dat stond vanaf het begin wel vast, natuurlijk. Ja, en voor Radio 1 ook hoor. Huisje ja, wel. zelfs. <laughs> <laughs> Hoofdredacteur van de privé, Evert Zandengoed, dank je wel. Goedemiddagavond, nou we droog. Exit Holland. Nou, hou het droog, daar is dat te laat voor, volgens mij. Um, droog is het ongetwijfeld wel in uh, Istanbul, Turkije, neem ik aan. Birgit, of niet? Ja, absoluut. Ja. Dus ze we vallen weer van dak. Ja, dat is dan wel weer een voordeel als je daar helemaal zit. Uh, Exit Holland, bellen we natuurlijk met Nederlanders in het buitenland. En Birgit die woont dus in Istanbul. Daar is het warm en heet. En dat uh, komt mooi uit, want je bent bezig met een boek voor toeristen. Die zijn natuurlijk weer genoeg nu in Istanbul. En um, het gaat over dat boek op, op toeristen die op zoek zijn naar plekken in Istanbul... die iets minder bekend zijn. Dus niet alleen maar de... Wat is het, de blauwe moskee, de Aja Sofia? die heb ik ook nog wel eens gezien. Mooi. Ja, ja. inderdaad, inderdaad. Wat ze dus eigenlijk doen is, dit, dit boek is, uh, ze vragen om de om de twee jaar vragen ze iemand eigenlijk, een expert in, in, in de desbetreffende stad, om, om het boek te, te helemaal te herzien. Dus ik kan het helemaal naar mijn hand zetten. En ja, en de, degene die het voor mij heeft geschreven, was een Belgische journalist. En uh, met alle respect, bedoel, hij heeft hartstikke leuke adresjes opgegeven. Maar uh, de nieuwe IT-plekken staan natuurlijk niet in, want dat verschilt per week bijna hier. Nou, barst en... maar los dan. Wat is jouw grootste nieuwe IT-plek? Oftewel de plek waar je moet zijn in Istanbul? Oh, oh God. Uh, ja, er zijn hier zoveel. Je kan hier echt 24 uur per dag uh, gewoon doorzakken. Maar, um, nou, wat ik heel leuk vond is dat ik uh, laatst een, een, een ijszaak tegenkwam. En normaal gesproken heb je hier van dat ijs en dan doen ze al die trucjes mee en dan slingeren ze mee door de lucht. En een leuke show, maar het ijs is gewoon echt niet te eten. Ja. Uh, en ik heb er wel een ijszaak ontdekt waar, ze, waar je dus gewoon dronken wordt. Uh, want ze hebben de mojito ijs en zo. En uh, oh, ja, dat is erg, erg leuk, ja. Leuk <laughs> voor het uitzicht mm. natuurlijk. <laughs> hey, en verder als je het hebt over uh, mooie plekken om naartoe te gaan. Uh, de, afgezien van de Aya Sofia, uh, wat kan je dan aanraden? Uh, nou, wat, wat je natuurlijk moet doen, dat, natuurlijk moet je de Aya Sofia zien. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb, uh, ik woon hier vijf jaar en uh, ik had eigenlijk nooit echt de moeite genomen om de Aya Sofia aan de binnenkant te bekijken. Want ja, niemand speelt toeristen in zijn eigen stad. En eh, dus, ja, en van buiten ziet het er wel leuk uit, je een beetje grotere rotsen bouw zo. En dan ja. kom je daar binnen en dan val je dus echt letterlijk van je geloof. Dat is gewoon <laughs> zo verschrikkelijk mooi. En ja, dus ik heb er echt een uur lopen ronddwalen. Echt de moeite waard. We maar, okay, niet op maand... maar afgezien van niet die dus... We gaan niet op maandag, want is die dicht. Oké. Okay. <laughs> Uh, maar wat ik bijvoorbeeld leuk vind om te vertellen is: uh, dat je, je hebt bijvoorbeeld het geëikte werk zoals de Galata Toren en iedereen moet dan een M2-kaartje kopen en gaat dan met een lift omhoog, je mag niet lopen. Mm -hmm. Je moet met een lift omhoog en dan, sta je, dan loop je een rondje over die toren, mooi uitzicht en loop je weer naar beneden. Maar wat dus heel veel mensen niet weten is: dat je, als je even een straatje verder gaat, dan heb je een, een, een, een leuk terras zonder entree. En dat is een beetje een verborgen dakterras. En als je daar komt, heb je dus precies hetzelfde uitzicht als van die toren. Maar dan bespaar je het geld en dan kan je lekker een kopje thee erbij leuten en de meeuwen voeren. En uh, dan heb je precies hetzelfde uitzicht, bijvoorbeeld. Oftewel, niet de Galata Toren op, maar gewoon een zijstraatje in en gratis ja. trap op. <laughs> ja. En waar was dat die, uh, die... Dat mogelijke ijs, waar kunnen we dat vinden? Welke straat? Welke oh, plein? Oh, dat kan je vinden in, Ar in Arnavoetkeu. Dat is aan de Bosbrus. Uh, dat is een, een dorpje... Uh, Zeg maar waar een beetje de rich en famous wonen. Ik heb wel een beetje, uh, ja, ik, ik wilde niet te veel kebab in het boekje zetten. Ik weet dat Nederlanders nog wel van de centen zijn, maar uh, ja, het is toch ook leuk om een keer, echt, uh, om een keer te laten gaan. En er zijn hier, uh, je kan het hier zo gek en zo duur maken als wat je wil, of aan de andere kant zo goedkoop maken als wat je wil. Maar dit, deze plek is dus echt aan de Bosbrus, waar je, waar je ook urenlang mensen kan kijken. Want echt de, de toet Rich and Famous komt daar voorbij. Dus is, uh, Daar erger. moet je zijn. Binnenkort dus komt uh, Birgit met uh, een, een boek met alle niet zo heel bekende plekjes... waar je moet zijn in Istanbul. Dankjewel, Birgit Ingoes. Graag gedaan. Radio 1, het NOS-journaal. Van half tien met Gert Kluk. In grote delen van het land onweert het. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in bijna het hele land. Het gaat erbij om zware onweersbuien, harde windstoten en hagel. De waarschuwing voor de provincie Zeeland en Zuid-Holland is inmiddels opgeheven. Rijkswaterstaat roept automobilisten op om niet onnodig de weg op te gaan. Op Schiphol gold korte tijd een verbod om vliegtuigen bij te tanken... toen het recht boven de luchthaven onweerde. Daardoor hebben een aantal vluchten vertraging opgelopen. De NS maakt zich zorgen over mogelijke schade aan bovenleidingen... relaishuisjes en takken op het spoor. Door bliksem in tussen Amersfoort, Hilversum en Weesp geen treinen. ProRail heeft de hele nacht storingsploegen paraat.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 Dit is Radio 1. VNN Today. Amsterdam blijkt een hele geliefde plek voor Britse misdadigers te zijn. De afgelopen vier jaar zijn er in Nederland uh, 83 Engelse criminelen opgepakt. Waarvan 50 in Amsterdam. En uh, de Amsterdamse politie heeft daarom vandaag besloten om uh, op de website... de politie zoekt uh, foto's te plaatsen van zes zware Britse misdadigers. Die worden gezocht, want in Amsterdam zijn ze kennelijk te vinden. En ook het programma Opsporing Verzocht besteed daar vanavond aandacht aan. Gerlof Lijstra weet er meer van, misdaadjournalist van Elsevier. Gerlof, goedenavond. Ja, goedenavond. Wie zijn die, die, Britse criminelen? Ja, als je hun hoofden ziet, dan uh, zijn het niet uh, allemaal uh, van Oorsprong, Britten. Er zit volgens mij uh, zo te zien een Italiaan en een Oostblokker bij. Mm -hmm. Maar het zijn uh, jongens het uh, merendeel actief in de in de drugshandel. Drugshandelaren voornamelijk. Ja. En we, de, de vraag is natuurlijk, waarom komen ze naar Nederland en specifiek naar Amsterdam? Ja, omdat ze in Engeland uh, natuurlijk uh, gezocht worden. En dan is Nederland, Amsterdam met name, wel een uh, interessante plek om onder te duiken. Er is een grote uh, buitenlandse gemeenschap, veel toeristen die Engels spreken. Dus je valt niet zo snel op, zeker niet als je blank bent. Mm -hmm. uh, het is dichtbij. Uh, je kunt via de tunnel of uh, uh, met de boot of met het vliegtuig makkelijk naar Engeland komen. Zeker als je een uh, paar valse paspoorten op zak hebt. En dat ja. hebben de grote jongens wel. Um, je kunt hier zaken doen. Hè? Amsterdam is, is toch de stapelplaats van de, van de markt. Je komt andere criminelen tegen. Je kunt uh, geld witwassen. wassen. Maar je kunt <laughs> Kortom, je ook ideale plekken. Voor... Ja, je zou er uh. bijna gaan wonen. Uh. Maar je, je, je, kunnen ze dan zomaar van... Ho, goh, ik verhuis naar Amsterdam en ik, ik bouw daar een, een nieuwe business op. Gaat dat zo makkelijk? Ja, een nieuwe business. Ze controleren de business natuurlijk. Hè? De, de drugslijnen vanuit Nederland naar Engeland. Uh, het is een soort ruilhandel. Um, maar ja, je kunt hier makkelijk een huis huren. Er zijn uh, woningmakelaars, uh, uh, verhuurbedrijven in de vrije sector die voor een paar duizend euro per maand een mooi appartement verhuren. En dan niet op jouw naam, er wordt een stroomman tussen gezet of een bv op de uh, limited, zoals dat dan heet, op de Bahama's of een andere uh, exotische plaats. Uh, uh. En dan komt niemand erachter dat jij daar zit. En zeker nee. niet als je een vals paspoort hebt. Maar dat is dus vrij nieuw, dat de Britse criminelen uitwijken uh. naar Nederland. Ja, zit het er al langer. Wat nieuw is, is dat de politie voor de tweede keer zes namen, uh, zes koppen uh, naar buiten brengt. Uh, dat hebben ze maart vorig jaar ook gedaan. En van die zes zijn er toen twee gepakt. Maar ja, er zijn weer zes nieuwe. En ja, ze kunnen die lijst eindeloos aanvullen. Want er zijn er genoeg. Ja. Wat ook een rol speelt overigens is dat Spanje al eerder begonnen is met de jacht op Engelse criminelen. Daar uh, hangen de posters van de heren op de... In de, in de kroegen waar, waar ze komen. En ja, dan op een gegeven moment, dan wordt het te heet onder de voeten. Dus vandaar ook dat uh, Nederland populairder is. Ja, maar heeft het nou echt heel veel zin dat de, de politie dan een foto op een website zet? Worden ze daardoor gepakt? Ja, kijk, wat ze ook doen is die makelaars benaderen. Autoverhuurbedrijven. Uh, bedrijven waar je een doosje prepaid uh, telefoontoestelletjes kunt kopen. En uh, ja, als die zo'n kop herkennen, dan hopen ze dat de politie. Uh, uh, ze tipt. Overigens, ik, ik kwam gisteren uh, in de metro een van die heren mogelijk tegen, die wel verdacht veel leek op, uh, oh ja? op Mark uh, Fitzgibbon. Zelfde uitstraling. Uh, en, maar ja, ik He, je hebt je natuurlijk meteen de, de politie gebeld, gebeld Gerlof, toen, of, neem ik wat aan. je? Je hebt natuurlijk meteen de politie gebeld, neem ik aan. Nou, ik heb hem zelf gearresteerd. Nee, nee toen, toen, uh, toen ik later die foto zag, toen dacht ik, die vent heb ik gezien. Want hij viel mij op. Hij keek mij nogal lang aan en ik hem. En daar herken je vaak de crimineel aan. Hè? Uh, uh, ja? Zeker mannen onder elkaar, dan... Uh, ze iets langer kijken dan normale, weet je van ja, die denken dat jij van de politie bent of dat je ook een crimineel bent. En het viel mij op dat hij alleen was en hij sprak Engels. Maar ja... Waar zag je hem? In de, in de metro. Oh. Uh, oh, wil jij de, het tipgeld uh, innen? <lacht> ik zit wel vaker in de metro. Welke pellen? lijn? Ja, nee, in ja. lijn uh, 51 of maar, 50 En waar is hij van, aan ja. te herkennen, grote kale kop, helemaal onder nee, dat, dat, nee, hij had een rustige uitzending, gespierde jongen. En hij stond alleen, dat viel mij zo op. En hij, hij keek zo ontzettend scherp. Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is... Ja, maar als je eenmaal die hoofden uh, je hoofd hebt, dan, dan herken je ze overal. Dus de uh, politie moet uitkijken dat ze niet ook heel veel valse tips krijgen. Ik denk dat ze het vooral moeten hebben van mensen die zeggen van ja, nou die man die, die zie ik elke dag hier uh, om de hoek uh, uit een appartement komen dan gaat hij een paar broodjes halen en dan is hij weer terug. Ja. Uh, dat soort mensen moeten ze hebben. Maar waarom heb jij nou niet de politie gebeld? Als je me hebt gezien? Nou, omdat ik die uh, foto, uh, dan wil ik weten is die nou recent of al wat ouder? Uh, is die afgevallen of niet? Hij is wat magerder dan op die foto. Maar ik... ik Tel vertel het even te illustratie, hè? dat ja. je dan meteen al begint te twijfelen. En ja, wat heeft de politie eraan dat ik zeg van ja, ik heb hem gisteren, ik kan wel ongeveer zeggen welke tijd. Maar ja, dan moet je, het wordt pas interessant als je uh, bijvoorbeeld ergens werkt en zegt van ja, ik zie die vent elke dag de bus van drie uh, voor twaalf nemen. He, dan dan een, een herkenbaar patroon, maar één keer ergens in een, in een metro. Ja, dat is nog niet zo schokkend. De politie weet ook wel dat die mensen hier rondlopen. Goed, maar wij moeten dus naar de website van de politie om deze Allemaal. zes grote. Uh, Materiaal op jacht. Ja, drugscriminelen uit Engeland ja. te zien. En dan kunnen we op jacht. Ja. Spannend. Scherflijstra van Elsevier, dankjewel. Graag gedaan. Ha, Wimbledon is weer begonnen. Marcella. Ja, dat klopt. En uh, je zou denken dat de tradities en de regels en reglementen vieren hoogtijd daar. Maar uh, vanavond niet, want uh, de dames uh, Pasek en uh, Azarenka die zijn verplaatst van court number one naar het centercourt. Nou, normaal gesproken doen ze dat nooit. Je moet altijd, als je een keer een wedstrijd bent begonnen, op diezelfde baan de wedstrijd afmaken. Maar goed, het begon weer te regenen. En dus had de referee, Andrew Jarrett, één kans om nog het programma af te krijgen. Is met beide dames te overleggen. Te vragen of ze graag nog wilden afspelen vanavond. En dat kon dan op het centercourt met het dak dicht. Nou ja, die dames die zitten al vanaf 12 uur te wachten om te spelen. Dus die, uh, ja, die wilden graag spelen. Vanavond die wedstrijd afspelen, morgen dagje vrij. En dan de winnares uh, donderdag de halve finale. Nou, ze zijn dus eigenlijk begonnen. Acht uur uh, en het gaat razendsnel, want de eerste set zit er al bijna op. De nummer 4 uh, geplaatste Victoria Azarenka uit uh, Wit-Rusland. Die leidt met 5-1 als uh, Tamira Pacek uh, serveert. Die Pacek die is pas 20 jaar. Ze komt uit Oostenrijk. Ze is uh, de laagst geclasseerde van de acht kwartfinalisten. Ze is de nummer 80 okay. van de wereld. Dus ze is ook niet de favoriet om tegen de nummer 5 van de wereld Azarenka te winnen. En wel mooi in ieder geval dat ze op het centenkort staat... En Laten we hopen dat ze er nog een mooie wedstrijd van kan maken. Maar Azarenka in ieder geval nu uh, heer en meester in die eerste set. Het staat 5-1 voor de Wit-Russin. 40-30 op de service van Pasek. Het wordt misschien 5-2. Maar die eerste set die gaat toch al naar Azarenka, denk ik. Dankjewel, Marcella Mesker van Zo Zometeen is hier Piet Paulusma en dan staan we buiten in de regen.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 Just to self-control, every big rehearsal turn out into a big fight. Now be smart and turn on your... living on a midnight train drunk and cooked to the brim again boards the train to nowhere bij ons in de studio. Tim Knol met Sam. Sta ik dan met Piet Paulusma, buiten. Goedenavond, Piet. Goedenavond. Ja, we staan letterlijk buiten. We zijn even de studio, tijdens de plaat ben ik de studio uitgelopen. We staan nu voor de studio's van de NOS. In de regen, tenminste, we staan onder een afdakje. Is het toch maar weer eindelijk gaan Piet? Want het heeft even geduurd. Ja, nou, het heeft vandaag inderdaad lang geduurd. Maar het zou toch ook, Willemijn, het zou toch... Voor zover ik het weet heb ik constant volgehouden... dat we vanavond en vannacht de buien zouden krijgen. En toen ze vanmorgen dan binnenkwamen dacht ik... oei, er moet niet te veel uh, naar het noorden toe... want dat, dan, dan klopt het niet meer, maar het lost er gewoon op. Dat ja. het was wel een lekkere warme dag. Het was heerlijk. Maar dat zeg je nou wel, dat, dat zei iedereen. Jij hebt dat inderdaad uh, uh, goed voorspeld, geloof ik. Jij hebt gezegd uh, namiddag, begin van de avond. Maar laten we het even over hebben. Het ging vandaag over natuurlijk helemaal niets anders dan het weer. En uh, er, dat dat wel, ja, er zijn natuurlijk wel wat, wat dingen afgekondigd die. Die misschien iets wat overdreven waren, tenminste in mijn ogen. De NS met uh, een aangepaste dienstregeling. KNMI had vanmiddag al enorm veel storm en hagel en onweer voorspeld. Het is er allemaal niet van gekomen. Nee, nu wel. Maar het is, het is eigenlijk gisteren al begonnen, toen men zei dat er hagelstenen zouden vallen van 6 centimeter. En dat we met ons allen met, met uh, helmen op uh, overdag rond moesten lopen en fietsen. Ja, en dan denk ik van, het is zomer. We hebben warmte. En dit soort buien komen meer voor. Alleen het is natuurlijk wel zo. Nu hebben we wel op plaatsen wateroverlast gehad. We hebben heel veel onweer gehad. Maar dat komt meer voor deze zomer. Zo'n vijf à tien keer per zomer komt dat voor. Maar even, even over die, al die maatregelen. Ja. De, de, de NS die een aangepaste ja. dienstregeling heeft. Vanaf 12 uur vanmiddag. Ja. Um, ga, hoe laat is het echt beginnen te stormen vandaag? Nou, volgens mij niet voor zes en zevenen.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 En als je dan naar de weerkaarten ziet en je ziet dat niet zitten... dan zeg je dus elke keer wat anders. En wat anderen doen, als ze andere maatregelen nemen... op voorhand, ja, ik vond het op basis van de verwachting van gisteravond... iets aan de snelle kant. Dat kan dan in de ochtend ook nog. Het is altijd zo, je moet het natuurlijk tijdig waarschuwen... je moet tijdig watersporters waarschuwen. ik kom nu hier bij uh, Huizen vandaan, met het strandje... maar nou, dat was een bootje, die zat toch in behoorlijk uh, ruig weer. Achter ons, uh, om ons heen, begint het te donderen... Ik vind het wel mooi dat we hier staan. Ja, ik, <laughs> ik, heb, ik heb een jas aangetrokken. Het is heel, ik dacht dat het is koud geworden. Het valt erg mee. Om ons heen de donder. Ja. Um, zijn dit nou dagen. Ik bedoel, iedereen heeft het over niets anders dan het weer. Zijn dit jouw topdagen? Mijn topdagen zijn uh, dagen met een fantastisch weer, waar je lekker lang buiten kan zitten en ik volop kan genieten. Het was vandaag gewoon niet. Het was vandaag gewoon heel, heel erg nee, Maar ik bedoel druk. vooral dat iedereen ja. over het weer praat. Iedereen over het weer praat. Er wordt al heel veel over het weer gepraat. Hè? Uh, het zijn topdagen qua drukte bij mij, ja. Maar het zijn niet mijn topdagen. Die liggen bij uh, uh, ah, misschien wel een, uh, wel, wel, wel een helstede, tocht Die liggen bij warm zomerweer, ja. Nog even over, over uh, toch in jouw ogen ook wel een beetje overdreven maatregelen. Is dat dan iets van... Er wordt natuurlijk heel veel over gezegd. Over die weeralarmen die worden afgekondigd. Zijn we met z'n allen zo risicomijdend geworden... dat er maar van alles afgekondigd moet worden? Zijn we een beetje bang geworden voor het weer? Ik denk dat wij anders met het weer omgaan. Uh, voorheen was het zo, dan uh, zag men een onweersbui aankomen. Dan wist men hé, hey, dat kan wel eens ellende geven. En nu willen we van tevoren weten of die bui ellende gaat geven, ja of nee. En laten we eerlijk zijn: twee onweersbuien in de avondspits in heel Nederland staat vol. Dus dat soort effecten krijgen ja, Maar krijg dat was dan. vroeger toch ook al zo, neem ik aan? Nee, toen waren er minder auto's. Maar het is, het is natuurlijk wel zo. Wij, wij zijn op de een of andere manier uh, zoeken bij het nieuws in het weer als er kennelijk geen nieuws is. En dit wat we nu hebben meegemaakt, is, laat ik het zo zeggen... ik vind het met ons allen dat, wij, dat, dat het overdreven is. En, en een beetje over de top. Een beetje over de top. Daar moeten we met, met ons allen iets anders mee omgaan. Maar ja, goed, daar doe jij natuurlijk ook een beetje aan mee. In de zin van, je zit nu bij mij. En nou, ja, ja maar jij hebt je, je geeft me, ook de hele dag interviews. Ja, maar jij hebt mij gevraagd. Ja, maar mensen willen weten wat er gaat gebeuren. Want het is natuurlijk, als ik om kwart zes begin... en ik moet vanuit de radio of anders horen... dat er van alles en nog wat is afgekondigd... dan denk ik, hé, hey, uh, dat zie ik niet. Nou, en dan komen, komen op een gegeven moment komen de interviews zelf. en die zeggen, oh, we moeten Piet ook nog maar even horen. Maar die heeft dan toevallig een afwijkend geluid. En het is niet... To, het, Weet je? Maar zijn, zijn de KNMI en de ANWB in jouw ogen uh, te, nee, te voorbarig? Nee, ik heb contact gehad vanmorgen met de KNMI. En toen hadden we het over de buien die bij uh, Zeeland binnenkwamen. Toen waren we het helemaal met elkaar eens dat die op zouden lossen... en dat er verder niets veel aan de hand zou zijn. En wat er verder gebeurt om me heen... waar die media het allemaal vandaan halen... en waarom de 6 centimeter Hagelsteen is uh, voorspeld... en waar gisteren al... waardoor iedereen gisteren al praatte over het weer wat vandaag moest komen. Waarom... De NS heeft besloten om een, een programmering te doen waardoor er minder treinen rijden. Daar ben ik niet bij betrokken geweest, kan ik niks over zeggen. Want dat is collega's die op een gegeven moment een uitspraak doen. Maar wel iets wat overdreven. Ja, ik vind totaal, maar daar moeten we met ons allen helemaal om denken met in dit soort situaties. Buien met onweer, hagel, windstoten en regen komen veel vaker voor in de zomer. Even over ander weernieuws vandaag. Uh, de VVD maakt zich druk. KNMI uh, krijgt nu overheidsgeld. Uh, moeten we misschien maar weer niet meer doen, zegt de VVD. Want ze zouden niet objectief zijn. Laat hun oren te veel hangen naar een klimaatbureau... Uh, die, die, die veel, te, uh, nou ja, veel te moeilijk doet over, over de klimaatverandering en daar veel te streng op is... Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik, heb, ik heb het KNMI er wel eens op trap dat zij juist uh, te weinig aandacht besteden aan de opwarming van de aarde die al ingezet was. En dat ze op een laat tijdstip, vond ik, tot de conclusie kwamen... dat er sprake was van opwarming. Als je het over de opwarming van de aarde hebt, vindt die gewoon plaats. Dan kun je nog discussiëren waarom die plaats vindt, maar die vindt plaats. En dat meten we landelijk, dat meten we in Europa, meten we over de hele wereld. En de, de organisaties die zich op deze wereld bezighouden met die uh, klimaatverandering met die opwarming, ja, die hebben tot nog toe alleen gezegd... van uh, het meest waarschijnlijke is dat die opwarming die vindt plaats... en de oorzaak is het meest waarschijnlijk... ligt hem in uh, milieu- luchtvervuiling. Uh, luchtver... Ja. De, de VVD zegt ja, maar de mensen die daar bij het KNMI werken... die zijn niet objectief genoeg, die hebben een bepaalde politieke kleur. Ja, maar als, als je naar de wetenschappers kijkt... Uh, wetenschappers over de hele wereld, ook in Amerika... ook in andere landen, die geven allemaal eigenlijk hetzelfde beeld... als wat de wetenschappers bij het KNMI geven. En bij de universiteiten zal het beeld niet veel anders zijn. Je kan alleen anders denken over de oorzaken. Maar het beeld van opwarming is er. Maar kan je überhaupt eigenlijk objectief zijn over het weer? Ik bedoel, jij kijkt ook naar je computerschermpje. Dat doen ze bij het KNMI, bij weer online, ja, maar... bij er ook. En iedereen kan het toch weer op een andere manier interpreteren. Ja, want ik kijk naar de weerkaart. Ik kijk ook nog wel eens even een beetje naar de lucht. Ik vind ook dat, uh, dat er nog een beetje bij hoort. En uh, ik, ik kijk ook naar... Uh, ik heb ook nog een gevoel over het weer. Van, hé, hey, dit, dit klopt niet, dat klopt wel. En dan moet je durven om dat erin te zetten. Het is en... dus logisch dat, dat weer uh, mensen daar uh, een andere mening op na houden. Ja, ik, ik, heb een andere, ik gebruik andere systemen om een weersverwachting te maken... dan de, collega's, de meeste collega's hier in Nederland. En uh, dat mag ook, want daar heb ik een vrije keuze in. En, maar er zit ook gevoel in, er zit ook weerkamerervaring in. En dat moet je, je moet, altijd, je moet één ding onthouden bij weerswachting maken, niet alleen computerkaarten... ook nog feeling houden met wat buiten gebeurt. En als we nu even om zijn kijken, Piet. Wat? Lekker, hè? Ja, heerlijk. Ik, ik heb... Tropisch. Ik... Wat, ja. Wat, als ik nu dit tropisch morgen is het weer over. Wanneer, wanneer krijgen we weer een beetje lekker weer? We nou, dat moet ik natuurlijk vragen. Dat duurt nog even, want ik denk dat we donderdag nog weer een paar uh, onweersbuien krijgen. En dat eerst niet. Maar ik verwacht wel dat jullie te warm worden. 1 tot anderhalve graad. Het is te warm. 1 of anderhalve graad warmer dan normaal. Om het een, een paar cijfertjes mee te geven. En dat is dus ongeveer rond de. Nou, dat betekent dat wij een flink warme juli maand krijgen. En dat je, ik denk de laatste vooral tweede helft van juli wordt zeer warm. Dan ga ik, ik deels op vakantie. Dus dan wordt het tijd dat het warm weer wordt. Nee, maar de kans op een Hittegolf is dit jaar ook best wel aanwezig. Eind juli, begin augustus. En morgen? Lekker frisse noordwestenwind, bijkomen van uh, de onweersbuien... en het gepraat over het weer. En uh, dan is het zo'n 20, 21 graden lekker. Je moet nog helemaal terug, hè, of niet, nu, Piet? Naar, naar, waar, waar, naar Friesland? Ja, Hartlingen. Ja. Daar dat woon ik. Het is gevaarlijk op de weg, het is oranje, code oranje nu, hè? Oh ja, dat is ook zo. Ja, dat wist ik nog niet. Maar is, uh, <laughs> jij zegt het, ja, code oranje. Ja, jongens, uh, we geven dat aan. We kunnen ook gewoon zeggen... stevige buien, voorzichtig zijn in het verkeer. Piet maar. Dank. Het was gezellig hier buiten. Het is heel gezellig als je om je heen kijkt. Wat gerommel, wat geflitst. Zo vaak zo kun vaak je op mijn avond nooit op een foto. Dank Waar het overgaat in de kroeg. Dan uh, gaan we eens even kijken of dat er is. Seska van Krankevee Broeklin in Middelburg, goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie ja. hadden het als eerste vandaag. Het, het weer, ja het onweer. Ja. Nou. Maar dat was nog voordat de kroeg open ging. Mm. En uh, ik merk dat het nu ook weer heel hard begint te waaien hier. Ik dus, hoor het, ja. Ja. <laughs> ja, er is gewoon niks, uh, geen pijl op te trekken, hè. Het, uh, maar was het Hollandse heftig, het onweer? Nou Ja, kort maar heftig. Dus van, van acht uur tot uh, half negen uh, Ik moest uh, net mijn zoon naar school brengen en uh, daar was de sportbui en ik kwam op mijn werk aan om half negen en het was gewoon weer droog. En bij jou dan in Groningen, Erik, van de pintelier? Ik denk dat ik in een ander land woon, want ik krijg er helemaal niks van. Het is gewoon hartstikke mooi weer. Het is 31, 32 graden. Uh, geen winkje en het uh, terras zit echt uh, bommetje vol en iedereen denkt waar hebben ze het over? Dus uh, mijn nieuws van de dag is, zullen we het gewoon eens een keer niet over het weer hebben. Nee. En over de Nederlandstalige muziek die verplicht jullie uh, in het stratje gedrukt wordt op alle omroepen. Nou, wat vind je daar nog van? Ja, dat vind ik, uh, ja, nou ja, ik vind het wel goed ofzo, maar... Um... Daar zijn we nou mee bezig dan in dit land. Het wordt steeds gekker. Ik bedoel, uh, dan moet dit weer, dan moet dat weer. Ik bedoel, ik misschien vinden jullie het wel een heel goed idee. Maar ik denk, ja, moet je dat zo dan zeg maar met z'n allen beslissen in een Tweede Kamer met een regering. Maar jij vindt het eigenlijk wel een goed idee dat er meer Nederlands gedraaid gaat worden, moet gaan worden op zich wel, maar dat moet je niet zo verplichten stellen. Nee. Dat, dat, dat, moet je, dat moeten jullie toch zelf uitmaken. Ik bedoel, dat Russisch. is toch al goed? Dat lijkt mij ook. Dank beiden, het was weer een mooie avond. En nog geniet nog even van het mooie weer. Oké, dankjewel. Oké. Dag. Nou, dat mooie weer, dat is wel een beetje afgelopen. Dus ik ben weer terug in de studio. En uh, Marcella Misker, die um, kijkt naar Wimbledon. En daar uh, is het ook niet aan het regenen. Nee, uh, nou het regelt wel, maar ze spelen onder het dak, hè. Want Precies, het is, uh, op het ik. Dus uh, er wordt gewoon vrolijk uh, doorgespeeld. Daar heb je gelijk in. Azarenka, de witte russin Victoria... nummer 4 geplaatst op Wimbledon, nummer 5 van de wereld... heeft de eerste set gewonnen met 6-3. Werd nog eventjes nerveus. Het stond 5-1, had een paar setpoints... Ja, en een paar onbegrijpelijke missers. Misschien is dat ook wel de reden dat ze nooit eerder... in de halve finale van een Grand Slam stond. Wel vaak in de kwartfinale. Ze is bij die top 5 van de wereld... Maar ja, lijkt het altijd net dat laatste stapje niet te kunnen maken. En misschien is dat wel een beetje mentaal. Want aan de slagen ligt het niet. Aan de fysiek ligt het niet. Aan de geschreeuw trouwens ook niet. Want ze is uh, trouwens met Shara Pova wel de hardste kreuner in het circuit. Dus dat wordt nog wat. Als zij met z'n tweeën straks uh, in de finale staat. Het staan. wordt toch verboden? Nou, het nee, het, het wordt niet is, verboden. Nee. Er wordt over geklaagd. Maar ze kunnen er niks tegen doen. Dus het gaat rustig door. Azarenka, op vroeger ook zo, Marcella? Nee, joh, dat oh. deden ze niet. Was not done in de 80s. <laughs> okay. Bij het staat uh, 6-3 en 1-0 voor Victoria Azarenka tegen Tamara Paschek. Dankjewel, maar zijn de mensen.